9 uur. Mark Visser met het NOS-journaal. Mensen moeten met hun poten van politici afblijven. Dat zei minister Plasterk van Binnenlandse Zaken in het Radio 1-journaal. Hij reageert daarmee op de enquête van de Vereniging voor Raadsleden... waaruit blijkt dat 600 gemeenteraadsleden overwegen om te stoppen... omdat ze worden bedreigd. Volgens Plasterk wijst alles erop dat de bedreigingen tegen raadsleden toenemen. Er komt een onderzoek naar de invloed van asielzoekerscentra op de criminaliteit in de directe omgeving. Het ministerie van Veiligheid en Justitie wil kijken of vluchtelingen zich crimineler gedragen dan mensen die in de buurt wonen. De discussies over de komst van AZC's worden nu volgens het ministerie vaak op basis van emoties gevoerd en niet op basis van feiten. Dat moet dankzij het onderzoek veranderen. Het onderzoek begint binnen enkele weken en moet kort na de zomer klaar zijn. De laatste vier bezetters van een gebouw in een wildpark in de Amerikaanse staat Oregon zijn bereid zich over te geven. Een van hen heeft tegen een internetstation-radiostation gezegd dat ze van plan zijn vandaag hun schuilplaats nog te verlaten. De bezetting begon vorige maand na een vreedzame demonstratie. De bezetters kwamen op voor twee boeren die in de gevangenis zitten voor het in steken van overheidsgrond. De eigen zeggen deze dat preventief om hun huizen te beschermen tegen bosbranden.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 Het weer, eerst nog koud, 1 à 2 graden boven nul. Later op de dag geregeld zonder ook kans op een bui en de temperatuur loopt op tot een graad of 7. Dit was het DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan nog files met meer dan 10 minuten vertraging op de A1... Amersfoort richting Amsterdam bij knooppunt Madenberg 9 kilometer. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam bij Maarsen 3 en bij Vinkeveen 6 kilometer. Op de A4 Rotterdam richting Amsterdam voor knooppunt Nieuwe Meer 11 kilometer... met een uur vertraging. De oorzaak is een ongeluk op de ring van Amsterdam, de A10. Daar staat tussen Westpoort en Oud-Zuid 7 kilometer... en er zijn twee rijstroken dicht... Op de A6 richting Muiden, bij Muidenberg 9 kilometer. Na A9 van Alkmaar naar Amstelveen, tussen Knoopend Vels en Amstelveen, 12 kilometer. Na een ongeluk op de A27 vanuit Almere naar Utrecht. Bij Almere Haven 8 kilometer, de rechte rijstrook is daar dicht. En op de N201 Hilversum richting Uithoren, voor de aansluiting met de A2 4 kilometer. Tot zover de verkeers.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 ...is zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Antwoord. Ik I'm nothing special. In fact, I'm a bit of a bore. If I tell a joke... ...you've probably heard it before. Maar ik heb a talent...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 U luistert wederom naar Goedemorgen Zandvoort, een programma van CFM. Naast mij zit Egeri Jurte En voor mij zit Belinda Geurensen. En naast mij zit Ari Koper. Ja, ja zegt het ja, ja, elke ja, ik keer. Ik vergeet niet meer mezelf te noemen, maar ja, dat ben ik niet. U heeft overigens nog even geluisterd naar Thank You for the Music van ABBA. Goedemorgen, Belinda. Goedemorgen. Dat is een tijdje geleden. Nee, ja, dat valt nee, van mij. <laughs> uh, jij uh, zou mogelijk iets kunnen gaan vertellen over de voornemens en vooruitzichten van de VVD? Ja. Ik zou zeggen. Prima. Brot, Pas los. Los. <laughs> nee, dat is even ook een, een hele korte terugblik natuurlijk hoe het, uh, hoe het gegaan was. Ik denk dat we wel weer een turbulent jaar uh, achter de rug hebben binnen de gemeenteraad. Denk het wel. Ja, hè? ja. toch uh, twee ja. mensen ons ontvallen. Dat ja, is. Ook uh, dat. Uh, ja. Niet iets wat je in koude kleren gaat zien als nee. dat uh, gebeurt. Nee. nee. Lijkt wel een gevaarlijk beroep. Nou, dat nou. hoop ik niet. <laughs> ik hoop dat het nu gewoon rustig blijft, hoor. wat dat betreft. Voor iedereen in goede ja. gezondheid, dus dat, ja, dat vind ik het meest belangrijke. Ja, ja. Natuurlijk. Maar dat, wat je dan ziet, is nou ja, dan toch turbulent, allerlei zettelingen. Ik vind dat wij als VVD dat, uh, het goed doen. Ik vind ja. ook dat als je gaat kijken naar de ontwikkeling... we zijn een, een kleine, tenminste een fractie van drie, ja. een jonge fractie... Ja. Toch wel eigenlijk wel twee gepokte en gemazeld zullen ja. we dan maar ja, zeggen. Ja. Uh, Jerry en ondergetekende. Ja. Maar juist ook Martijn, Martijn. als uh, uh, jonge politicus. Die dat gewoon heel goed oppakt. Die gewoon de, waarvan je de stijgende lijn in zit. Die heel goed inhoudelijk uh, kan debatteren. En gewoon nu ook zijn rol echt uh, goed uh, pakt binnen de diverse commissies. Nou dus dat hebben we gewoon. Ik vind het ook goed verdeeld. Iedereen heeft ook echt zijn eigen portefeuille. Er is overleg met degene met wie je de commissie samen doet. Dus dat vind ik echt eens hier echt de, de, de sprong voorwaarts van de, van de fractie. Inhoudelijk debatteren vind ik heel belangrijk. Uh, Mar Martijn, noem je. Ik ben politiek lokaal niet zo gehaald. nou ken ik. Ken ja, Henrik, ken ik maar Mar Martijn Hendricks. Martijn is, uh, ik denk zelfs, uh, de jongste, het jongste raadslid. Zo. En nou moet ik heel goed zeggen. Want dan straks belediging. Maar volgens mij is hij ongeveer 324. Want ja, dat ja, ja. is al heel jong. Ja. Nee, dus, maar die doet dat goed. Hij heeft een, een, een, een opleiding in die richting. Hij is bijna klaar. Hij is bezig met afstuderen. Uh, stage gelopen bij de VVD Amsterdam. Stage gelopen bij de provincie en stage gelopen ook op het hoofdkantoor van de zeg maar, het partijkantoor van de VVD. Dus is mm -hmm. eigenlijk een beroepspoliticus. Ja, maar komen. dat ook gewoon, wat je ziet, hè, dat daarin de hele ontwikkeling, dus dat je dat echt gewoon daar hebben wij ook gewoon heel veel aan. Hij doet ja, het, het ook heel goed. goed doen. Ja. Ja, week ja, ja, he, ook hij doet dat als, heel goed. Wat ja, hij echt ja. heel goed doet en wat hij heel goed kan, is puur op inhoud debatteren. Ja. Ja. Ja. Dat is ook belangrijk. Ja, ja het ja. moet ook over de Juist. inhoud ja. gaan. En dat vind ik wel als ontbreekt je dan terugkijkt dat ontbreekt. Het wordt heel snel persoonlijk. Mensen vatten dingen persoonlijk of emotioneel op. Het gaat over inhoud. Op de, inhoud mag je elkaar echt op het uh, scherpst van de snede bestrijden. Ja, ja, ja, ja. Uh, met respect voor het individu. Dus ik uh, denk dat wij uh, die stappen uh, oh. goed gemaakt hebben. Ja. Nou, dat ziet er goed uit. Hebben jullie ook Pols? Uh, net zoals in Amerika nu met die presidentsverkiezingen. <laughs> nee, maar ik denk dat wij wel goed scoren hoor. Ja. <laughs> Het zou me ook verbazen. Nee, nee hoor, nee. Ja, want jullie zijn nu, uh, op nu halverwege, maar. Hè, zeg ja. maar eigenlijk. Hè. De eerste twee jaar zijn nu achter de rug, zeg maar. Nu nog twee jaar. Um, is, is alles... Uh, hebben jullie daar nog, nog, uh, nog uh, plannen die jullie ja. graag willen verwezenlijken? Nou, we hebben een aan... aantal punten. Daar hebben we het ook over in de fractie over gehad. Van wat, zou je, wat wil je nu bereiken de aankomende twee jaar? Of liefst nog het aankomende jaar? Wat ja. zijn belangrijke punten voor ons? Dat zijn toch... In ieder geval is dat... Um, uh, toerisme en economie. Dat is gewoon een, een speerpunt voor ons. En dan is dat heel makkelijk om te roepen, want dat zegt iedereen. Maar wat wij daarbij wel zien, is dat we graag de discussie willen opstarten... over de strandpachten en dan versus de precario belasting in het centrum. Mm -hmm. Recent uh, heeft het college... Ook aan een beetje. Nou, het, het lastige is gewoon uh, dat als je gaat kijken... Nu zijn recent zijn de, pachten, zijn de pachtonderhandelingen afgerond met het strand. Mm -hmm. En als je ziet wat voor pachtprijzen daaruit komen... Um, niet dat ik nou zeg, dat moet allemaal uh, verdubbeld worden. Maar het is niet meer in verhouding tot de, de precario belasting... wat uh, de ondernemers in het, in het dorp uh, betalen. Is het hoger of lager? Nou, het strand is in verhouding laag. Of je kan het ook zeggen, de precario belasting in het centrum is, is vrij het hoog. Maar is het dat het op het strand uh, tijdelijk is? Of is dat ja. geen uh, vergelijking? Nou, Ik vind dat lastig, want uh, tijdelijk op het strand is ondertussen ook toch uh, negen, negen maanden. maanden. Ja, ja. Ja. Um, tijdelijk in het, in het centrum is denk ik net zo lang. Want ja. in de ja, winter je... ga je ook uh, nou niet lekker op het, uh, op het terras zitten. Nee. Dus ik denk dat daar eens heel goed naar gekeken ja. moet worden. Ja. Ja. Juist in deze hele discussie die je gehad hebt. Zeker ook omdat het, het strand is natuurlijk uh, ja, dat is een geweldige plek. Een geweldige plek ook om te ondernemen. Ja. Maar het dorp moet ook een geweldige plek zijn om, de, om, de, om te ondernemen. Dus die, die, die pacht en de, de verse precariobelasting mag wel in, in evenwicht wat meer komen. Dus ik wil daar graag de discussie over, over aangaan. Vindt men dat zelf ook in het dorp? Ja, die geluiden krijgen ja, wij absoluut. Ja, Dat het, dat dat het te al, duur is. Dat het te duur is. Ja. Nou, en als je daardoor het ondernemers uh, moeilijk maakt om te ondernemen. Ik, ik pleit niet voor staatssteun. Verder van dat zelfs. Maar het moet wel, uh, je moet de voorwaarden daarvoor ja. uh, voor scheppen. En ik denk dat we ook bijvoorbeeld... Uh, en dat is een breder punt. Wat wij niet alleen voor de economie... Maar ook breder willen inzetten. Is uh, versoepeling van regels. Of in ieder geval schrappen van regels. Ja. Want... Um, we hebben af en toe regels om de regels, maar als je ze niet kan handhaven, nou, dan schrap ze dan maar. En dat zou bijvoorbeeld ook uh, zijn, um, als je praat weer over, over toerisme en, en de horeca... Ja. dat je best een proef zou kunnen opstarten om de sluitingstijden in het centrum uh, vrij te laten. Wat je nu ziet is dat de sluitingstijden zijn om uh, uh, bijvoorbeeld om twee uur... Uh, drie uur en of vijf he? uur van de nee. zaken. Maar dan krijg je uh, in één keer krijg je een, een groep mensen de straat op. Nou, met alle overlast van dien voor de, voor de bewoners. Dat hebben we recent uh, ook uh, gehoord. Want die kunnen zeggen gewoon op een gegeven moment. Ja, we kunnen de klok erop geluid, gelijk zetten. Hoe laat de kroegen dichtgaan? Ja. Ja. Nou, op het moment. En daar zijn uh, proeven van geweest in Bevenwijk, maar ook in Amsterdam. Als je dat vrijlaat, krijg je een geleidelijkheid met het naar buiten gaan dan zou de, de handhaving en politie moeten erop toezien... dat er natuurlijk ook direct een doorstroming komt. Hm. En dus dat je niet... Handhaving? Zijn die dus nog? Eens? Je kan ze toch... Uh, <laughs> bellen. In ieder geval de politie. Dat, in de, dat bedoel ik in de zin van de handhaving. Oké, okay, nee. Oh, dus nee. dat is... Nee, dus heel het is terecht. Ook een, de overlast is dan... Kan dan geleidelijker dan minder worden. Zeg ja. Maar. Nu komt er ineens een hele groep. Nu komt er in één keer een hele groep. Die gaan vervolgens nog buiten, gaan elkaar nog uitgebreid gedag zetten, zeggen. Ja, ja, dat is ja, ook het wat je altijd hoort vanuit het, uh, vanaf ja. de, vanaf, vanaf het strand. Ja. Van uh, hey hallo, het was gezellig ja. en tot morgen en uh, zie ik je nog. Nou en uh, ja. smak, en smak, zo en zo. En dan zie je ja. dat, uh, ja. ja. dat er de geleidelijke er iets Maar hoe komt wordt. het dan dat al die tijden zo verschillend zijn? Is dat in de loop van de jaren is dat afgesproken? Waarom niet iedereen gelijk gelijke tijd? Dat, juist is dat in de tijd ook gekomen... om een stukje uh, spreiding ook weer te krijgen. Want het was natuurlijk, in de tijd was het één uur. Daar praten we echt over jaren geleden. En dan had je ja. een sluitingstijd. Op een gegeven moment, of het was twee uur zelfs, moet ik me nu te bedenken. Ja, het is ook twee uur geweest. Tot, tot drie, drie uur. Drie uur verruimingsleidingstijd. Ja. En uiteindelijk zijn er viertal zaken die mochten tot vijf uur. Juist ook natuurlijk ja. dat mensen ja, ja. Mochten, nog ergens ja. heen konden. Ja. Nou, het zou een optie. In ieder geval, het, het onderzoeken waard zijn. In ieder geval ja, ja. waar wij. Uh... Het is een verschuiving natuurlijk, want als ik mijn jeugd bekijk en ik bekijk mijn kinderen dan weer. Ja, die gingen pas om een uur of elf gingen ze zich uh, naar ja. ja. de maar ik, dus. Ja. Het is het tijdbeeld. En op een ja. gegeven moment kan kan, kunnen wij ons daar tegen verzetten. Nee, nee, nee. En het is je ja, gegeven. En dan ga, hoe ga je daar het beste mee, mee om? om. Ja, ja, Zodat ja. en mensen uh, plezierig wonen in het dorp. Maar ook dat het goed uh, uitgaan is in het, uh, ja, in het dorp. Ja, ja. Ja, het en op het strand. Het uh, heeft op de, de levensvatbaarheid van de ondernemers. Ja. En maar je moet met ik, ik elkaar. Ik weet niet moet je... Of, je, of je, dat daarmee verbetert. Dat is natuurlijk ook een onderzoek waard zijn. Dat zou het ook. Maar de, de, de, de, de... Ze gieten zich tegenwoordig eerst eventjes vol, voordat ze er door. ja, het in ik, drinken, ze... hè? Ja, ja. want ja. ik ik, ik woon dan vlak bij Center Parks, maar als ik zie wat er dus richting Vondelaan gaat, al dan niet ja. kruipend, lopend, want die zit al behoorlijk gevuld. Denk ik. Ja, wil je dat? Nee, dat is dan de vraag. Maar dan da da da denk ik, dat vind ik... Ja, <laughs> daar, daar, ik me niet over. daar kun je <laughs> niet zoveel aan doen. Nee, nee dat is, nee, vind nee. ik lastig. Nee, en en doen, dat, nee. dat is puur het ondernemen. Ik denk ja. wel dat je als, wat je als politiek moet doen... zijn de randvoorwaarden uh, moet je scheppen. En dan moet je zorgen dat die goed zijn. Ja. Zodat, een, dus zodat je kan ondernemen. Maar zodat je ook goed kan wonen hier in het dorp. Ja. Ik denk dat het heel belangrijk is. Ja. Uh, wij, wij hebben toevallig net eventjes het houdstofblad uh, gezien. En er staat, meneer Kamp houdt vast aan het windpark bij de kust. Ik zie het daar... Van vandaag. Ja, ik zie het ook. Ja, ik weet dat er... Het is wel triest deze ontwikkeling. Er is heel recent een gesprek geweest met Kamp. Ja. Ik moet eigenlijk bekennen dat het me niet verbaast. Dat maakt me wel ik, ben er wel ik heb er wel mijn zorgen over, maar het verbaast me niet. Dat hij dit zegt. Het ja. zou me verbaasd hebben als hij nu een heel ander standpunt had ingenomen. Ja, toch wel? 1, 2, ja. Ja. ja. Het is gewoon de lijn die hij inzet. Uh, het is duurder, hij ver. Uh, de Kamer heeft me opgedragen om de doelstellingen van het energieakkoord ja. te realiseren. Ja, ja. En ik zie dat als optie. Ja. Ik denk wel dat je, want je krijgt nu nog een procedure. Met zienswijze. Het is vol inzet op de Tweede Kamer. Ja. Want met alle respect, de Tweede Kamer beslist en niet die Kamp. Nee, die dat, dat, is wel, is, maar... dat, dat is zo, hè? Die ja. doet wel de voordracht. Het is hetzelfde, zeg ik altijd in de gemeentepolitiek. Het college stelt ja. voor en ja, de gemeenteraad inderdaad. beslist. Ja. En dat is in dit geval ook. Kamp stelt voor en uh, de Tweede Kamer beslist. Dus daar is het, uh, is het op inzetten. En ik denk dat je vol moet inzetten. En maar kunnen we er dan nog iets doen? Is Altijd. er nog iets te doen? Ja, Altijd, ja, want het, he? is, het besluit is niet genomen. Nee. Het, uh, de wetstroom is dan uh, uh, afgeketst zeg maar, in, in de Eerste ja, Kamer ja. afgelopen ja. december. Hij zal met een noodwet gaan komen daaroptrend, om mm -hmm. dat toch doorgang te laten vinden. En ik schat in dat in uh, deze zomer, of misschien wel voor de zomer, dat er een besluit gaat komen van de Tweede Kamer. Dus is het ook aan de Tweede Kamer. Dus het is ook richting die Tweede Kamerleden dat je nu je waar je, je, je, je pijl op moet richten. En ja. Ja, ja, ja. En niet op kamp. Nee. Nee, want die heeft daar verder uh, nee. geen... Uh, nee, nee, ja, hoe, ja nee. we kunnen daar... Ik, we kunnen van alles ja, zeggen, ja, ja, maar... Als, nee, kijk, als hij omgaat, dan zou het wel mooi zijn... Maar hem kennen als uh, nee, zeker is het geld. soort politieke was, niet, dat doet hij niet. Nou, heel... hij kijkt alleen naar, de, naar, de, naar het geld, ja. klaar. Nou ja, hij ja. heeft een lijn ingezet en dan zegt en hij van... U, u heeft mijn vanaf. opdracht gegeven, ja. daar hou ik me aan. Ja. Ja. Nou ja, daar is iets voor te zeggen. Ja. Kijk, ik ga in dit geval zeggen van... wijk van die lijn af, ja. Maar ja. ja nee, ik, ik weet niet welke politieke partij de beste man is. Maar goed, dat zal allemaal hij uh, is van mijn partij. Ja, ja. <laughs> maar ja. Beetje jammer natuurlijk. Maar nou ja, dat is dan het mooie. Dat ja. landelijk en lokaal het niet met elkaar eens hoeven te nee, zijn. Nee. En dat, nee, dat dat mag is, binnen ja. de politiek. Ja, ik Moet het ook kunnen. Ook. Ja. Nee. Uh, Belinda, zijn er nog meer dingen die jullie uh, als... Uh... Nou, wij, wij zijn op dit moment, en dat uh, zijn we mee bezig, en er is een plan om te ontwikkelen om gewoon de, de, de economie van Zandvoort toch weer een, een boost te geven. Ja. In de tijd natuurlijk, zeg maar, uh, het vorige college, wat er niet echt bestaat, maar de vorige raadsperiode, ja. is natuurlijk de lijn ingezend uh, van Pop-Up, ja. Pop-Up Zandvoort. Ja. Uh, dat wordt nu uitgerold. We hebben vorig jaar het eerste, eerste weekend gehad. Ja. En wij zijn nu aan de fractie, uh, zijn we een, een plan aan het uitwerken om een, eigenlijk een nog groter evenement uh, daarvoor uh, te ontwikkelen. Um, waarbij de achterliggende gedachte is natuurlijk ook weer... stel de Randvoortwaarde als gemeente. Laat wat meer vrij. We hebben nu één weekendvergunning vrij uh, gehad. Ja. Maar doe dat bijvoorbeeld ook een week. Ja. En, uh, het, legt het, is bevallen, he? het is goed bevallen. Het is goed bevallen. Ja. Leg de verantwoordelijkheid ja. neer ja. daar waar die hoort. Ja. Dus uh, met name Jerry is daar heel erg druk mee ja. bezig om dat te ontwikkelen. Ja. Ja. En dan is dat echt een evenement wat Zandvoort weer op de, op de kaart uh, zet. Ja. Nou, dat hebben we gehad waar we nog steeds ook mee bezig zijn. Uh, en er vandaag staat er een uh, groot artikel in Parool. En dat heeft te maken met de motie die we natuurlijk in uh, oktober, november hebben ingediend over het, uh, de Formule 1 terughalen naar Zandvoort. Ja. Ja. Nou, het circuit komt nu waarschijnlijk in, in andere handen. Nou, dat ja. biedt kansen. Ik okay. zeg niet dat het meteen volgend jaar gebeurt, maar nee, het, het er zitten wel kansen. Mogelijk, ja. Ja. Er zijn weer mooie mogelijkheden. Ja. Ja. De mogelijk nieuwe eigenaar die kan deuren openen. Die in ieder geval voor ons gesloten ja. Ja. zijn. Van een bepaalde afkomst. Hè? Precies. Dus deze nieuwe eigenaar, ja. Maar dus uh, daar is weer ook een heel groot artikel. Wordt aan, uh, aandacht aan besteed in het, in het parool van vandaag. Jerry is daar ook weer voor geïnterviewd. Ja, dus dat zijn zaken waar we nog steeds mee bezig zijn. En wat op dit moment natuurlijk heel actueel is. Uh, voor ons en voor ons allemaal. Dat zijn de, status de statushouders. Houders, hè, ja. Ja, en daar ja. komt uh, aankomende week komt daar uh, wederom het debat ja. over. Ja? Het is nog niet, uh, nog niet helemaal beslist. <kwijnt> nou ja, het college heeft besloten. Ja. Um, zo ligt het gewoon. Het nee. college heeft besloten van we gaan uh, statushouders vestigen in Spalier. Ja. En nu uh, heeft het college daar uh, geld voor nodig om dat mogelijk te maken. Mm -hmm. Een investering van uh, minimaal uh, 62.500 euro. En dan um, mag de gemeenteraad of moet de gemeenteraad daarover beslissen. Want budgetrecht ja. uh, ligt ja. bij de raad. Ja. Nou, um, de VVD is daarop tegen voor de vestiging al daar. Mm -hmm. Wij zeggen gewoon voldoe aan je taakstelling waar je al jaren aan voldoet. Ja. En voldoe het ook op de manier zoals het ja. hoort. Ja. GBZ stelt zich ook op het standpunt. OPZ stelt zich feitelijk ook op dat standpunt. Dus uh, wij gaan er ook vanuit dat ze deze keer ook op die manier zullen stemmen. Want ja, hun wethouder is terug. Ja, ja, ja. Het staat niet in het coalitieakkoord. Nee. Dus ze staan vrij om af te wijken van het college. Ja. En wat wordt het ja. vergoed dan door het Rijk? Het, het, uh, de, je krijgt een vergoeding van het, van het Rijk en voor de statushouders. Uiteindelijk zegt de business case. Maar de cijfers die eronder liggen. Hebben we niet uh, echt inzichtelijk gekregen. Behalve dan op hoofdlijnen. Dat het uh, zeker 62.500 62, euro kost. Dat bedoel ik. Nou ja, dat is dus toch ook niet echt. Uh, nee. Ja. Dus dat... Uh, in ieder geval is het voor ons een, een, een nee. Nee, nee. Ja. nee nou, nou, duidelijk. Goed, dat duidelijk. Je wordt vervolgd. Uh, ja. He, ja. Wordt vervolgd uh, nou, met deze nee gaan we dan toch afsluiten, want we moeten streng zijn. Want de volgende gasten staan al te popelen, mag ik wel zeggen, om bij ons aan te sluiten. <lacht> Belinda, dankjewel. Graag gedaan, Belinda. Ja. En tot de volgende keer. Absoluut. Oké. Okay? Dankjewel. We gaan nu luisteren naar We leven nog van Ramses <lacht> Choffy. Of Ramses <lacht> Choffy, ik zeg Ramses. Het moet niet erg worden, jongens. <lacht> in een schoen. Uit de tram geduwd, mijn hand verbrand aan de grijzer, vergeten de kraan open te draaien. Alles loopt mis vandaag, de brief weer niet gepost, de buurman kwaad. Kamers nog dicht, geen voer voor de mammoet en de papegaaien. Alles loopt mis vandaag, een nieuw mens om me Gemind, een verhaal van lachen, een nieuw gezicht, een nieuwe droom, die nu al onrust tie U luister naar Goedemorgen Zandvoort. <laughs> Naast mij zit Gerry <laughs> Rutte, en voor mij zit een Noortje Olimuller en de harpiste Ingrid Cornelissen. Welkom. Welkom Goedemorgen. Dankjewel. Dank je wel. Noortje, jij ging in eerste instantie iets vertellen over het eerste museumpodium uit 2000, of in 2016. Ja. Ja. Ja, Vertel. Ja, daar hebben we niets gehad in verband met alle nieuwjaars ja. Ja. toestanden. Ja. Uh, ja. Zondag 7 februari om 3 uur. En we hebben Ingrid Cornelissen. Jong, snel, ja. vlot. En ze speelt Dynamisch. zettend mooi harp. En ze heeft een heel mooi programma samengesteld. Zij doet ook nog iets met kinderen en dyslexie. Dus het is een hele interessante mevrouw die hier zit. Uh, ik ben heel erg nieuwsgierig wat het uh, gaat worden... Ik stel me er heel veel van voor. We beginnen om drie uur met om half drie de inloop. Kopje koffie. Ja. En in de pauze een lekker drankje. En het duurt tot vier uur. Okay. Ja. En ja, dan denk ik dat Ingrid heel veel kan vertellen. over en de haar toegang programma. Is... Toegang is 10 euro. Pardon, pardon, pardon. Nee, nee, nee. nee, nee. Want dat is nogal heel belangrijk natuurlijk. Ja, ja. Maar ja, dan krijg je ook koffie. Dus ja. Het is een mooie prijs, toch? Het is een mooie prijs. Ik vind het heel schappelijk. Ja. Voor een stukje wat geboden wordt. Ja. ja, ja. En een harpiste, dat zie je niet elke dag nee, natuurlijk. Nee, nee, nee. <laughs> ik zat er hier weer van te kijken. Ik heb het laatste zeg Ik, ik heb zo'n ding zien maken. Maar ik denk, nou, dat nog te bespelen. Ja. Ik vind het een prestatie. Ja. Maar Ingrid, vertel, hoe ben je ertoe gekomen? Uh, nou ja. Mijn eerste instantie, ik was een klein meisje. En ik zag die engeltjes met die harpjes. En ik was heel romantisch. En ik, dat wilde ik ook. En zo ben ik uh, op mijn negende begonnen met harp. In het begin een vrij klein harpje. En uh, uiteindelijk bleek het toch wel meer dan een gewone hobby te zijn. En uh, ben ik overgestapt op een grote harp en uh, naar het conservatorium gegaan. Oké. Okay. Ja. En daar heb je de opleiding heb je daar gedaan? Of ja. ben je nog bezig? Nee, ik heb, uh, afgelopen juni heb ik uh, mijn master in Tilburg afgerond. Oké. Okay. En uh, in mijn master heb ik onder andere onderzoek gedaan naar uh, de invloed van dyslexie op het leren bespelen van uh, muziek. En uh, naar aanleiding daarvan ben ik ook een hartboek aan het schrijven. En wat is de invloed van dyslexie op hartmuziek? Uh, nou ja, het, dyslexie heeft invloed op het uh, werken met taal. En het ja. notenschrift is ook een vorm van taal. Dus ook daarin uh, merk je dat kinderen gewoon net iets meer moeite hebben om het snel en vlot te leren lezen. Wat gewoon zeker in een beginperiode waar het op school al moeilijker gaat met taal, niet leuk is als ook de muziekles extra moeilijk gaat. Ja. Dus uh, daardoor heb ik nu een paar aanpassingen in het notatieschrift uh, bedacht, waardoor het lezen net iets makkelijker wordt, zonder dat je een heel ander systeem aanleert. Want anders leer je een nieuwe muziektaal en dan moet je over een half jaar, twee jaar... toch weer de normale taal leren. En dat probeer ik ook te, te, te voorkomen. En is dat uniek wat jij, uh, wat jij doet? Ja. ja. Er zijn wel mensen... en het wordt ook al steeds uh, bekender... om uh, met muziek en dyslexie bezig te zijn. Uh, maar zo zo'n uh, harpmethode speciaal voor mensen met dyslexie... voor zover ik weet, ben ik daar de enige in. Ja. Bijzonder. Yes. Wordt er de meeste rustiger ja. van? Of? Ja. Hoe moet ik dat inschatten? Van de methode of van harplessen? Van, van harplessen aan zich. Um, ik vind het moeilijk te zeggen. De meeste kinderen die bij mij komen zijn al vrij rustig uit zichzelf. Mm -hmm. Ik heb geen drumjongetjes die heel druk zijn. Want die kiezen niet voor harp. Nee, nee dat lijkt me nee, ook. Nee, niet. nee, dus ik weet niet. Het is een beetje kip-en-ei verhaal. Of ze nou rustig zijn en daarom harp gaan spelen. Of rustig omdat ze worden. door de harplessen ja. rustig worden. ja. ja. ja. ja op die manier, ja. dus En speel je individueel of ja. zit je ook in een orkest? Um, ik val bij verschillende orkesten in. Maar uh, voornamelijk speel ik je individueel en geef ik dus heel veel les. Ja. Ja. Leuk. En je uh, nou, morgen ga ik dus ook individueel spelen. Ja. En uh, daarbij speel ik heel gevarieerd programma. We gaan een, uh, een tijdreis maken door de klassieke muziekgeschiedenis. Uh, beginnen met het uh, harpconcert van Hendel uit de barokperiode. En uh, gaan zo steeds een beetje verder in de tijd tot uh, de moderne klassieke muziek. En dan hoef je geen zorgen te maken. Het is geen plinkplonk. Het is nog steeds wel mooie klassieke muziek, maar wel... De ja, De hele moderne muziek is voor sommige luisteraars... Uh, Noemen ze plinkplong, hè? Een beetje, ja, ja, heel onzamenhangend. Nou, nee, het, het is kan, kan een heel mooi verhaal hebben, maar voor sommigen is het heel onzamenhangend. En het stuk dat ik dan voor de moderne muziek heb gekozen is dan wel... Uh, iets makkelijker in het gehoor lig liggend. Ja. En bij moderne muziek, waar denken we dan aan? Welke, welke stijl een beetje? Is het uh, vergelijkbaar? Of is het gewoon een uniek iets, net zoals een harp? Het, het blijft uh, klassieke muziek. Dus het, het is nog steeds geen pop, is nog steeds geen beat onder. Mm -hmm. um, maar het hele lieflijke romantische beeld... wat toch nog steeds van een harp uh, heel duidelijk aanwezig is... Um, wordt... Toch een beetje weggeschoven. We worden ook laten zien van, joh, harp is een stoer instrument. En uh, ja. dat proberen ze in de moderne klassieke muziek dan toch wel een beetje te laten zien. Ja, ja je kunt ja. er net zo op janken als op een gitaar bij wijze van spreken. Ja. ja. Je kan er alles denk ik op spelen wel. Kan, ja, zeker. Ja. Ja. Er zijn ook tegenwoordig elektrische harpen. oh ja? Ja. Dat meen je niet. Ja. Sorry. Nou, dus, uh, ja, Dus ja, het, het gaat ook gewoon ja. mee. En hou je een harp je hele leven of moet je die ook vervangen? Zeg maar? um, nee, nou ja, de meeste mensen beginnen op een uh, Keltische harp, een haakjesharp. En, ja, en daar kan je hele leven in principe gelukkig op spelen. Maar op een gegeven moment, als je dan over wil stappen, zoals ik heb gedaan, naar klassieke muziek, ja. Dan heb je een nieuwe grote harp nodig ja. en een nieuwe auto en een lening ook waarschijnlijk en een, een hoop geld ja en um, die harpen die slijten iets sneller dat wil zeggen dat na een jaar of dertig zo'n harp wel is vaak op? op is okay. ja moet je dan nou ook vaak snaren verwisselen of valt dat wel mee hangt heel erg van de harp af en van waar je die staat maar ja ze knappen en, uh... ja dan is meteen twee meter snaren inhouden. nodig ja. en, en hij, is, hij is zwaar zwaar is die ook zwaar ja ja, zeker zwaar. Ik kan er drie stappen mee lopen en daarna uh, moet hij weer nergens worden. ja worden. Ja. Ah, geen wieltjes? Uh, nee, ik heb wel een kar. Dus uh, de dagen dat ik geen auto beschikbaar heb, dan uh, zet ik me op de kar en loop ik uh, ermee door de stad. Maar in principe uh, is de auto toch het makkelijkst. Ja, het lijkt me wel. Ja. Ik, ja. ik zie, ik zie altijd door Amsterdam lopen met zijn ding. Ja. Ja. <laughs> dat is vrij zwaar, ja. ja. En nu wil je iets laten horen, hè? Dat, kijken ja. of, kijken of, de techniek, of de techniek zo goed is dat we dat ja elkaar krijgen. Ja, ik, Wat wil je laten horen? Ik laat uh, Claire Delune van DBC horen. Oh en uh, ja, een van toch de bekendere werken uit die periode. En niet door mezelf gespeeld, maar wel uh, door mijn oude harpjef, die uh, in Den Haag op het conservatorium les geeft, ja. door Ernestine Stoop. Mm -hmm. uh, ja, hier komt hij. Nou. Het is heel mooi, hè? He? Ja, een heel ja, mooi stukje Debussy. Ja. Ja. Dat doet me ook een beetje denken aan Japan. Ik weet niet wat. Ja, ja. ja. ja. Debussy die, die ja. heeft veel invloeden vanuit het Oosten meegenomen. Ja. Dat is in, in de periode, in de 19e eeuw, werd het steeds meer belangrijk om ja, toch een beetje vernieuwend te zijn en uh, dingen van over de grens te halen. Ik moet me wel even verbeteren, we hebben niet Claire de Lune gehoord, maar een stukje Dans Sacré, ook alsnog van Debussy. Okay. Ik had dat niet gehoord. <laughs> Ik ben ook niet zo klassisch ingesteld, moet ik zeggen. spijt me. Dank je wel dat je het hebt laten leuk. horen. Ja. Heel leuk. Maar jij gaat waarschijnlijk, of het is wel zeker, komen de zondag wat anders laten horen. Ja, ja wat, ik ben wat? helemaal alleen. Ik heb geen strijkers bij me. Nee, dat <laughs> was <wacht> ik <op laughs> ook voor, dat je geen strijkerorkest bij je had. Ja. Leuk? Ja, heel leuk. Nou, uh, ik, ik verheug me er wel op. Ja, We ja. hebben natuurlijk een hele mooie tentoonstelling. Ja. Van Wiesman. Ja, ja, ik heb hem gezien. Mooie beelden. Ja. Ah, niet vrede, alleen Wiesman. Hè. Veenendaal. Drie andere, Veenendaal uh, ook uh, erg mooi. Ik, ja, ik ja, heb het bijna al gesproken. Ja. En rode. Ook mooi. Ja. Het is zo grappig helemaal. Ja. Het ja, is zo ja. mooi. Ja. De bronzen dus, met name die ik gezien heb van ja, Remco van Veenendaal. Prachtig, fantastisch in ja, zijn trouwens. Echt heel mooi. de buste van de Maar Willem dat Alexander. betekent dus dat... Uh... Daar past zij heel mooi dat in. Daar past zij ja. gewoon ja. helemaal ja. in. Ja. Ja. Dus we gaan een mooie opstelling maken. En ik denk ook de akoestiek in het museum is gewoon ja, heel, heel mooi. Ja. Dus de ja. ik denk ja. dat het wel goed komt. Ja. Tot zover denk ik dan het museumpodium. Maar jij wilde ja. nog iets anders kwijt, heb je ons toevertrouwd. Ja, nou, de volgende uh, expositie, dat is in maart... Dat wordt uh, Frans Molenaar. Frans Molenaar, de ja. bekende couturier. Couturier, yeah. ja. en die op Zandvoort. Die heeft, die gebond, die heeft ja. Zandvoort. Ja. Nou, hij gemaakt? Die op Zandvoort. Hij staat volgens mij ook op de. Hij uh, staat op de, de, de, de. Hoe heet het, ook de, de de, de, de, Ja, nou de... ja. ja. Het is een ja. Volker Volker ja. Ja. Ja. daar staat hij ook op. Ja. Dus uh, uh, ze zijn op zoek naar uh, kleding. Hij schijnt heel mooi glaswerk te hebben. Ja, dus dat, oh, ja. ja. dat komt. Hij blies zelf ook glas in in ja. Heeft hij prachtige? Nee, ja, ja, ja. Niet ja, ja, ja. Dus, dus er komen ik. hele mooie sculpturen. We hebben nog glas hebben. Ja, glaslief, ja heel mooi. En dan hebben we natuurlijk en dat is iets minder leuk. We zijn bezig met de verzelfstandiging van het museum. Waarom is dat minder leuk? Ja. Nou, dat zal ik je vertellen. Als het ons niet lukt, dan is het in 2017 Weg. afgelopen. Dat is, uh, Dan gaan we dus dicht. Dat is niet minder leuk, dat is verschrikkelijk. Dat is cultuur. cultuur moet. Nou ja, moet. ik dacht het een beetje. Ja, heel, heel even <laughs> ik begreep het. Maar cultuur moet toch. Ja, dat vind ik ook. En Het is erfgoed wat we hebben. Ja, ja, ja. Dat weet ik, vind... ik uh, Nou, van. Het gaat me heel erg aan mijn hart. Ja. Maar ik ben toch, uh, uh, we zijn druk bezig met een uh, stel mensen om toch te kijken van hoe werkt dat nou zo'n mm -hmm. zelfstandig? Wat mm -hmm. gaat het worden? We zijn in uh, groepjes bezig. Ik hoop dat het wat oplevert. En we hebben natuurlijk, en dat is bij deze dan een oproep, we hebben gewoon geld nodig. Ja, dat is het. En geld betekent sponsoren. Mm -hmm. Dus ja, juist. Oh, we moeten echt uh, het dorp in en ja, langzame ondernemers. En, en niet voor een allesjaartje nee, maar gewoon. Nee, het dus moet echt. Gecontinueerd kunnen worden. Ja, ja. dus, dus dat, dat, dat is een taak waar we voor staan. Ja. Anders dan is het... Uh, maar het zou ook zo leuk zijn als je dat museum ook zou kunnen uitbreiden. Met een terras. Haal die auto's. Ja, ik heb er maar altijd over dat uit met de tas. Ga samen met het wapen. Maak er een mooi plein van. Waar van alles nog wat gebeurt. Haal die Malle Fontein weg, want het is totaal zinloos. Totaal zinloos. Het trekt alleen maar hangjongeren aan. En ontzettend veel rommel wat het altijd blijft liggen. En bierflesjes. En weet ik veel. wat. heb een moet je ook weghalen. Ik... Je hebt een Daar mooie, parkeer. dus ja, Je hebt een mooie parkeergarage daarin. in ja. ja, uiteindelijk wel. Dus een schone was... taak, hè? Ja, een ja. schone taak. Spannend. Ja, laatste jaar. Heel goed. Op... Nou, Noortje en Inge, dankjewel. Ja, zou ik graag gedaan. Wij moeten helaas verder met ja. de volgende gasten. Een ja. succes morgen in de uh... wel. Dankjewel. Met het concert. Volgens mij gaat het wel lukken. Nou, ik ben er heel veel overtuigd. Dat ik gehoord heb, het is mooi. dank jullie wel tot ziens. Dankjewel. Kustenaars, wederom bent u terug met Goedemorgen Zandvoort. Met het laatste onderdeel Het laatste onderdeel aan, onderwinde, regering, ja. Nee. Voor ons zitten de heer en mevrouw Lancaster. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. goedemorgen. goedemorgen Van de Open Golf Zandvoort. Ja, dan gaan we meteen vragen, wat is Open Golf? Betekent dat dat je zo naar de binnen kunt waaien? Ja, en dan dat, meteen is, een vraag, een balletje dat vraag handen? ik mij af, ja. Open Golf. Ja, dit is gewoon een... Voor iedereen een, een, toegankelijk. Voor iedereen toegankelijk. Zonder balletage. Ja, maar wel door de voordeur. Dat ja, begrijp ik. Ja, dat ja, ja, is uh, wel zo handig. Okay. handig ja. <laughs> ja. <laughs> um, nou, we zijn uh, begonnen uh, een aantal jaren geleden met die idee van een stuk grond in Zandvoort. Ja. In, in samenwerking met de gemeente. Ja. Om gewoon een, een, een openbare golfbaan in te gaan zetten. Ja, ja openbaar betekent... Het, natuurlijk, je hebt altijd regels. Het is niet het, nee. Dat is in verband ja. met de veiligheid. Ja. De veiligheid van de goalsport ja. Maar uiteindelijk iemand uh, komt binnen. Nou, uiteindelijk gaat hij spijt met een stukje ijzer. Ja. En dan gaat de golfbal uh, net als een kogel door die... Uh, ja, het is, ja. Uh, het is heel uh, Met 200 ja. kilometer per uur. Ja. Dus, nou, het, is niet gevaarlijk. het kan gevaarlijk zijn als je het niet beheerst. En dat is de bedoeling is mensen eens kennis te laten maken met de sport. Mm -hmm. En dat is um, uh, van oudsher Zandvoort is een van de meest bekende... Uh, kennen maar, hè? Nou, het is een van de meest bekende dorpen van, van de wereld wat golf betreft. Ja omdat uh, je natuurlijk hebt de Canemme-golfbaan. Yep. En heel veel uh, kopertjes. En, ja, uh, en, ja, ja, en ja. die soort hebben allemaal, ja. en de Paapjes hebben allemaal, als kaddies, zijn ze begonnen bij de Canemme. Is dat zo, ja? Ja, ja. ja, ja. Ik wil, ja. ja. als koper zijn, dan kan ik dat maar aan. Oké, okay. ja, okay. um, uh, <laughs> dat wist ik niet. Van oudsher ja. was ja. um, er was heel veel van, van de Caddies. Want de Canemme natuurlijk, is meest van de el elitaire golfbanen in de wereld. Ja, ja, nee. ja. ja. ja, ja, ja, ja zeker. En ja, eindelijk ja. nog steeds. Ja. Ja. Uh, het hoort tot een de top 100 van de uh wereld. Ja. En waarbij het niet toegankelijk was voor, voor eigenlijk voor de, de normaal zamfoorters ja. nee, zo ja. Dat was gewoon Vermeer van meer van aardenhout, benveld. Ja. ja, vandaar ook dat ik die Ballotagecommissie noem. Ja, Ballotagecommissie en heel veel geld. Um, dus we hebben er al twee voorwaarden. Dus we hebben gedaan, weet je wat? Um, Sanford is een, een omgeving dat eigenlijk bekend is met de golfsport. Ja. Dus we hebben gewoon gezegd, weet je, we gaan ook uh, proberen de hier te gaan bouwen. Dat is gelukt. Dat is uh, we tien jaar geleden. En we willen het eigenlijk, uh, en ook vanaf dag en ze hebben nooit van ons plannen afgeweken. Nee. Het is altijd die idee van, um, ja, management is dus heel veel onwetendheid. Ja. Er zijn uh, vaak is gebaseerd op angst. Mensen denken het te duur is. Mm -hmm. Kost te veel tijd. Dat is het, ja. he? die, dat hangt eraan een beetje, hè? He? Het is een ja, dure maar, sport, nou, ja. dat is dat, de belevenis voor mensen. Ja. Maar als ik denk dat... Die, ik ben goed, wij zijn goedkope in de schaatsen. Ja. Um, ja. We zijn... Uh, um, uh, vanaf... We hebben heel veel verschillende abonnementsvormen. Ja. Van uh, een paar honderd euro per jaar kun je, ja. kun je, kun je golf spelen. De driving range. Je kan ook gewoon zo'n balletje slaan? Ja, de driving range is, ja. is gratis toegankelijk. Okay. Mensen kunnen komen ja. spelen, ja. kunnen gewoon clubs lenen. Ja, ah, je uh, moet wel een green card hebben, Neem ik dan. Nee, nee, dat nee, dat hoeft niet. Nee, dat hoeft niet. Nee, voor het, niet voor het, de okay. Ja, nee. Nee. ja. Op dat ja dan, dan, dan is mijn marketing niet echt, echt ja. optimaal nee. geweest. De driving range is vrij toegankelijk. Daar mensen kunnen komen binnen. Uh, ze moeten alleen een, een, een emmertje met ballen voor een ja, eurotje. En, slaan, en gewoon proberen. Ja. Okay. En daar gaat het aan. En dat ja. proberen we ook eindelijk. We proberen ook heel, ongeveer in de laatste aantal jaren dat we hier zijn geweest... 10% van Zandvoort golft. Ja. Dus bijna, ja. bijna, bijna 2000 man. Ja, ja. Ja, ik zie steeds ja. meer kennissen van mij. die, die in, in Zandvoort. Leuk, en wat, ja. je, wat, wat je nu ook ziet... Ja, die aantal vestpadjes en die aantal fietsen... met golftassen achterop. En voor de kinderen. Ja, dat neemt gewoon enorm toe. Ja. En waar kwam u vandaan eigenlijk? Dat u hier in Zandvoort uh, daarmee bent begonnen? Bent u bij de, Van de Kennen of komt u uit nou, ik heb, Engeland? Ik, ik, nou, ik speel golf nog mijn negende. Ik heb, ja? uh, wat ja. je nu ziet op televisie, dat heb ik gedaan. De European Tour heb ik gespeeld. En dus altijd uh, rondgereden. Uh, in, tot de hele wereld golf, golf gespeeld. Het is altijd in ons bloed geweest. En uh, ja, uiteindelijk door het liefde. Maar u komt uit Engeland? En, oorspronkelijk. oorspronkelijk kom ik uit Engeland. Ja. Ja, okay. en, uh, en, en hoe bent u in Zandvoort terechtgekomen? Als je net zei, door het liefde. De liefde? Me. Oh, ja. nou, meestal is dat ja. zo. Hè? Oh, dus ik kijkt me aan met de blik van, oké. Dat is het. En, uh, en dan zijn we, we zijn in Duitsland geweest, uh, Zwitserland. Dus we hebben een aantal ook samen rondgereisd. Ja. En uiteindelijk teruggekomen naar Zandvoort. Omdat we de gelegenheid hier om Goldman te bouwen. Ja, leuk. Ja, het ziet er mooi uit. Dankjewel. En het ligt ook heel met erg met mooi. hè? Ja. Ook, uh, ja. ja, het is gewoon zuiver in de natuur. Ja. Doen we doen we heel veel aan natuurontwikkeling. Dus bijna, bijna 60% van de hele oppervlakte is natuur. Ja. Um, dus er is een, alleen een heel klein stukje van het, het grond dat uiteindelijk de speel, speellijn is. Ja. En de rest is gewoon, doen we heel veel aan natuurbehoud. En ja. Natuurontwikkeling. Ja. Ja. Nou, je hebt het nog snel gedaan, vind ik. Ja, dat is, um, ja het, is kennis, dat is het is kennis van zaken. Oké. Okay. Leuk, ja. En uh, zijn, heeft u veel leden? Ja, we zijn de achtste grootste golfgroep van Nederland. De oud gegroeid. En, Echt waar? Ja. ja um, achtste, zo. Van Nederland. Wel. En ik praat in plaats in, uh, in kernketallen hebben we bijna 2.500 leden. Um, dus 2.500 mensen die bij ons geregistreerd zijn bij de Nederlandse Golfclimaturatie. Oké. Okay. Dat is uh, anderhalf keer zo groot als we houden. Ja. Um, wat de grootste golfcomplex is van Europa. Ja. En. Um, dus, het nou, aantal, aantal, aantal mensen dat uiteindelijk bij ons geregistreerd zijn. Ja, en, en die hebben allemaal een handicap ook? Of nou, dat hoeft niet. Ja, wat is, is een handicap? is Het belangrijkste met golf is plezier maken. Dat denk ja. ik en ook. De plezier, ja. En lekker buiten zijn, hè? Ja, maar is het de, de plezier op. in het uh, in niveau wat je hebt. Ja. Omdat uiteindelijk het is een, een handicap is gewoon een cijfertje. En een, een, een, een, ja, uh, dat stelt een toch niet zo... Ja. Ja. ja, en ja. Wat, wat we eigenlijk proberen gewoon te doen is iedereen in de waarde te laten. Ja. En, uh, om op zo'n manier gewoon mensen plezier te laten maken. Ja, gewoon met... heel laagdrempelig. Ja, ja. laagdrempelig, maar wel met ja. bepaalde regels. Ja, ja, ja. En er zijn ook uh, toernooien, ook zo. Ja, we hebben een vereniging van Zonneland bijna 200 toernooi per jaar basis. Oké. Okay. Dus bijna elke dag? Dat is Nou, veel. Om, het, om de twee jaar, er zijn verschillende, um, heel veel verschillende groepen dat op verschillende momenten diverse wedstrijden organiseren. Ja. Um, er zijn twee jaar geleden zijn ze, afgelopen jaar zijn ze tweede in het uh, Nederlands kampioenschap. Uh, Oké. Okay. Ja. Dus, ja, het gaat de wereld voor mij open, moet ik zeggen. Ik, nou, ik zeg zo, kom maar langs. Dat ja. iedereen. Natuurlijk, ja, iedereen, ik heb het vroeger ook iedereen... ja, gedaan. kom ja. er langs, maar blijf wel langs. Wat wilde ik nou zeggen? Ik wil, oh ja, is zo'n baan de hele, het hele jaar bespeelbaar? Ja, We zijn, behalve als het donker is. Okay, u maar soms ook dan met zonsondergang Soms uh, ondergang en ja. sneeuw. Ja. Nou, sneeuw is de goalbaan open. Dat is geen enkel probleem. Dan wordt met uh, verschillende kleuren ballen gespeeld. Natuurlijk, oh. natuurlijk is het iets is meer voor meer de fun. Maar het is ook, uh, we zijn 300, 365 dagen per jaar open. Oké. Okay. Grappig. Ja, ja. Nooit, we zijn nooit dicht. We niet met de kerst, ook niet met auto. Nee, team. de baan zelf is open. Ja. Dat wel. Ja. Um, de clubhouse is... is wel gesloten. Je moet wel ja. mensen natuurlijk en toe een vrijdagje geven. Ja. En er is dus 18 holes, hè? 9 Nege, okay. uh, Je merkt nu die ontwikkeling. Um, uh, dus ondernemen is dat mensen zeggen ze minder tijd hebben. Dat is niet zo, omdat uh, een dag is nog steeds 24 uur. Mm -hmm. Alleen de keuzes dat mensen maken, dat is het verschil. Ja. Dat is zo, ja. Mensen hebben heel veel keuzes. Vaak de keuzes is gedreven op een uh, ja, soort angst en geld. Ja. Ja? Alleen ja. wij merken dat meer uh, door de sociale ontwikkelingen mensen veel in contact met elkaar komen op de golfbaan. Ja. Ja. Yes. Die zeggen dat golfers vijf jaar langer leven. Ja. Dan, ja, gezond. Ja, dat is ook zo. We ja. doen heel veel aan, die, uh, aan de gezondheid van mensen. We hebben ook een uh, sportschool ja. boven. Ja. Waarbij mensen ook de fitheid kunnen ontwikkelen. Okay. Okay. Omdat okay. Natuurlijk, om sport te kunnen spelen, hier moet je ook fit zijn. Ja. Het is totaal Leuk. onbekend bij mij hoor. Ja. Hierbij hier een uitnodiging. Ja. Nou, kijk. Van de, kijk. Zeg, wij organiseren uh, heel veel bedrijfsactiviteiten, ook op familiegebeuren, uh, ook op jeugd. Dus ik zou zeggen, hierbij is de uh, Radio uitgenodigd voor de golfkliniek. Nou, dat vinden wij uh, zeker. Met alle medewerkers ja. Om, ja, om gewoon kennis te maken. En ook die jongen achter die, uh, ik ken ja. zijn naam niet, maar hij kijkt me aan met, uh, Kasper. Kasper. met Kasper. Kasper ook okay. uitgenodigd. Ja, ja. <laughs> Om een keer te komen ja. kennis te maken. Nou, ja. ik weet het, want ik ben ook vrijwilliger bij Pluspunten. Ik heb ook daar ook gebruik van gemaakt, ook uh, vorig jaar ja. en twee jaar terug. En ik moet zeggen, het was een groot succes. Nou, dankjewel. Ja, dankjewel. Um, ja. Ondertussen hebben we natuurlijk sinds die, uh, die ontwikkeling binnen Zandvoort. van, ja. de, van uh, bepaalde plaatsen dik zijn gegaan en gesloopt zijn. We hebben een aantal van die um, uh, Zandvoortsverenigingen. De Zandvoorts Bridge Club komt bij ons uh, een van de ruimtes gebruik van maken. De Klaverjasclub in Zandvoort. Ja omdat natuurlijk die. Uh, oh, als, als ruimte, bent u Als wel? ruimte, ja. Oh, okay. ja, om daar, ja. Om Om, om ja, daar uh, gebruik van te maken. Ja, ja. Maar er zijn, te weinig, er zijn weinig ruimtes. klopt, dat ja, veel te weinig. Klopt. Ja, ja, maar ook de, de, de voordeel is. Uh, oh. met overal parkeerplaatsen. zonder te betalen. Plus, met het bouwen van het clubgebouw. is, is alles roos Dus iedereen kan binnen. Hoeveel dus ja, mensen kunnen er in die zaal? Eh. Uh, nou, ik heb twee, twee diverse. We kunnen bijna ja? 150 man kwijt. Okay. In, met, met, de, met de dubbele locaties. Okay. Nou, dat is toch wel ja, het is ideaal, leuk. natuurlijk. Ja, er ja. ja. ja. wordt heel veel gebruik van gemaakt we van, de van de lokale, uh, verenigingen. Ja, het ligt natuurlijk een beetje afgelegen, maar aan de andere kant heeft het wel het voordelen. Is een... Ja, zeker. Nou, maar afgelegen, kan... ja. Nederlanders... Is niet ja, echt afgelegen. Nou, Nederland is wel klein. buiten het centrum en, ja, uur en zo, dus, dat is. dus dat is natuurlijk wel afgelegen. Ja, <laughs> ja. En je maar het dorp <coughs> ja. Oh, nou, ik, maar. ik moet even <tummychat> twee, twee uur links en twee uur rechts en dan ben je in ja. heel veel Nederland door. Ja, ja, ja, ja. ja, ja, juut, met, ja. ja. ja. Dus euh, ik heb het precies uit, maar iets uh, zes minuten met de fiets. Dus ja. Oké. Okay. Maken jullie veel reclame ook in Zandvoort? Ja, nou, reclame van Zandvoort is zelf. Uiteraard. Natuurlijk, ja. dat is de beste reclame. Ja. Ja. Um, wat je merkt ook, de ondernemerschap is wel veranderd de laatste aantal jaren. Ja. Met um, um, social media. Uh, that is, that is, als je niet met social media mee omgaat en de moderne ontwikkelingen daarbij, dan, dan mis je de boot. Klopt. Dus je hebt ook je eigen Klopt. website, neem ik aan? Ja. Nee, eigen website. Uh, www.opengolfzandvoort.nl okay. En, en, wel, Facebook, en ja, ook, ja? Facebook, Facebook gebruiken we heel veel. Ja. Um, Instagram, Snapchat, noem maar op. LinkedIn. Ook. Ja. Heel ja, veel. Leuk. Natuurlijk meer op bedrijfsmatig. Ja. Ja. En de, je merkt ook dat um, de iets oudere generatie langzaam begint in mee te gaan. Ja. Ja. In, het, in het Facebook en het, ja, uh, ja, het ja, social ja, media. Ja. Ja. Alleen de jeugd tegenwoordig. Ja, als, je dat, als je dat niet doet, dan, dan mis je dat. Komt er ook wel jeugd? Ook? Wel? Ja. ja, we hebben um, een, uh, heel veel jeugd dat binnenkomen om kennis te maken okay. met de sport. Leuk, uh, je goed. merkt ook dat de, de jeugd tegenwoordig ook veel meer keuzes. Uh, maar wij keuzes. Ook de school. Ja, we Oh ja? Ja. Dat oh, okay. um, oh, is goed. Uh, dat is leuk. En we we ja. hebben een schoolplan uh, uh, ontwikkeld. Waarbij uh, we gaan drie keer, we doen dat gratis. Dus we gaan de scholen binnen, kennis te laten maken met de sport. En dan mm -hmm. op een gegeven moment Deze komen ze tijdens de reguliere sportlessen. Okay. Maar dat zijn, welke groepen praten we nou over? Nee, gewoon normaal, ah. de normale reguliere sportles. Vanaf uh, oh, okay. zes, zes jaar. Vanaf ja, zes jaar, oh, oké. Okay. En ze gaan met de scholen binnen, hebben we speciaal um, golf attributen, waarbij die, um, golf wordt gegeven in de sporthol. Ja. Dat doen we dan uh, met elke groep doen we dan mee, en dan de kinderen nemen we mee naar de golfbaan, um, om, echt, om echt te kunnen je spelen. Dus jullie dat ja. wel heel leuk Ja, vinden, om de gras echt ja. te okay, ja. ruiken. Ja. Ja. Ja. En uh, werken we werken samen met de sportpas, um, okay. waarbij, oh, ja. we, waarbij ja. we 700 kinderen op een dag krijgen. Zo. Ah. Dat is niet niks. Nee, is dat een is. een behoorlijke organisatie. Ja, gelukkig ja. hebben we heel veel vrijwilligers daar ons mee helpen. Ja. Maar dat, dat loopt heel gesmeerd. Er ja. was uh, um, bijna 700 kinderen in de sport en ook de sportdagen. Maar ja, kinderen moeten sporten. Als ze ja, niet zeker. Als, als ja. ze niet Je hebt het ook net gelezen in de, in de krant. Ja, voor een gebrek aan gediplomeerde sportleerkrachten. Ik hoor net natuurlijk die laatste paar gesprekken over hanger. Ja. Ik graag, ik wil zoveel jongeren als je wil. Mm -hmm. ja, op de golpaan. Laat ze sporten. Ja. Nou, dat Geen enkel zijn voor ze. Ja, ze, ja. ja dat is ook nee, dan zijn ze met het lichaam bezig, sociaal bezig. En gewoon ja. Gewoon leuk. Dat, ja. dat Zo moet het worden. Ja. In plaats van natuurlijk op een bankje gaat zitten. is wel leuk ja. en aardig. Ja. Ja, maar uh, uiteindelijk de sportfaciliteit... Maar het is een uitdaging om ze te proberen te krijgen dan. Dat nou, moet gewoon leuk zijn. De... Ja, ja. Nou, maar het begin je Toch? goed door de lagere school al te beginnen. Ja. En de mensen het dan te meer weten. Uh, ja. ja, en eigenlijk biedt ja. je een beetje toekomst. Als je nu ziet uh, in Zandvoort over de laatste aantal jaren... Uh, er zijn, ik, uh, ik denk, het, um, acht of negen jongens dat professioneel gaan golven ja. in Zandvoort. Nou, door ons. Daarvan. En natuurlijk een um, uh, het biedt er eindelijk beroepskeus ook in sport. Doet u zelf nog veel aan golf? Ja, natuurlijk. Ik ben elke, elke dag? Elke dag. En ook nog toernooien en zo? Nee, ik speel, niet meer? ik speel geen toernooi. Ik heb nee. een, uh, een aantal jongens ik help en ik een aantal jongens ik ja. Natuurlijk zijn We zijn heel nauw betrokken bij het de, de, de topsportbeleid. Ja. Top we hebben net een topsportseminar ja. gehouden ja. Ja. met um, uh, heel veel topsporters over je begeleiding van jeugd. En hoe je de, hoe de jeugd naar de top moet gaan brengen. Dat is uh, twee weken geleden heeft plaatsgevonden. Oké. Okay. Interessant. Nou, druk bezig ja. met van alles. Ja. He, er, van wist nou ik nou ook ja. allemaal niet hoor. Wist ik ook allemaal niet. Daarom nou, dacht ik, ik, het is ik misschien jullie... leuk om dat nou een keertje te vertellen. Ik uh, wil jullie bedanken voor die uitnodiging. Graag gedaan. Ja, dat hebben wij Helaas heel graag moet gedaan. Ik het hierbij laten, want ja, de tijd dringt de muziek moet komen, we moeten het nog af afkondigen en dergelijke. In ieder geval, hartelijk bedankt. Ja, Jullie Hartstikke bedankt. bedankt. Ja. En nogmaals, uh, www.opengolfzandvo.nl ja ja ja, ja, ja, ja, ja. We moeten ook ja, een beetje ja, gratis ja, reclame. Ja ja. ja, ja, goed, ja, ja, goed. Goed. Maar, ja. Altijd doen. En, uh, en iedereen is gewoon welkom. Nou, Oké. Okay. leuk. Dan sluit het hiermee af. Super, dank je wel. Hartelijk Dankjewel. Dank. Dankjewel. Dankjewel. Ja, beste mensen, het, het ziet er weer op voor vandaag. Hebben we nog tijd voor de agenda? Ja, kunnen we de agenda nog doen? Hartstikke bedankt, Ja, hè? ja okay. <kijkt> Nou, dan gaan we nu aan de agenda beginnen. Ik weet niet hoeveel, hoeveel tijd hebben we, Casper? Uh, nou, we zien wel. We gaan Wij beginnen dus gaan. tot met half februari... de schilderijententoonstelling van Yvonne Schorrel bij het Pluspunt. Gevolgd op 22 januari tot en met 13 ja, maart. Ja, die, die mooie tentoonstelling, hè? Van Hans ja, Wiesman. Ja, ja. uh, van, uh, inderdaad, niet alleen van Hans Wiesman... want dan vind ik dat je de andere daarmee ernstig tekort doet. Nee, dat is waar. Veenendaal en zijn ja. genoten hebben ook ontzettende ja. mooie bronsplastieken ja. gemaakt. Fantastisch ja. gewoon. Ja. Echt de moeite waard om daar naartoe te gaan. Dan, uh, ja, het is uh, carnaval, hè, dit Dat weekend. Ja. Goh, was <laughs> Dat zien we hier niet, niet, maar uh, <laughs> er is kindercarnaval vanmiddag in de krocht. Van twee tot, nee, morgen, sorry. Uh, van twee tot half vijf. Ja, maar ook uh, op 6 februari, oftewel vandaag, bij de Hollandse Avond, bij de Williamspap... Het ja. is dan wel geen carnaval, maar Maar een soort carnaval, denk ik wel. Ik denk het wel, ja. ik weet het eigenlijk niet precies. Het nee. is vanaf 8 uur s avonds. Ja. Op 7 februari ook hebben we het museumpodium met ja. harpiste Ingrid Cornelis. Dat hebben we die net gehoord, hè? uitgebreid ja. en boord ja. ja. ja. is. Van 3 uur tot 4 uur middags, altijd ja. 10 uur inclusief koffie en een drankje. Ja. En dan hebben we 12 februari, dat is wel leuk... een gratis taxatiedag, zilver en juwelen. En dat wordt door het Sales Veilinghuis, wordt Veilinghuis gehouden ja, ja. in het Zandvoortsmuseum. Dat klopt, dat is, uh, dat uh, is uh, uh, de, een van de taxateurs die ook optreedt tijdens Kunst en Kies. Echt waar? Een vrij jonge man die met die baard, ik met zijn naam ben ik eventjes kwijt. Okay. En dan kun je dus... Hij dus hij, hij, hij, dan kun je spullen meenemen. Gewoon, en dan wordt dat getaxeerd. Ja, tenminste voor ze van mij begint, hij neemt een ploeg van vijf man mee, heb Zo. ik gehoord. Dus dat gaat nog dan wat goed. Dan kun, kun je al je spullen kun je nou, meenemen goud dan. Nou, zilver gaat het om mee. Ja, en juwelen. hè? Uh, dat, denk goud, ik. zilver, juwelen, ja. ja. Uh, maar dat is, dan dat is de twaalfde van 12 uur tot 5 uur dus Juist. de middags uh, in het museum. Yes. Dan hebben we 12 februari in de sport -quiz in Café Kopen vanaf 9 uur s avonds. Ja, en dan hebben we het Zandvoorts-carnaval op 13 februari. Klopt dat wel? Dat is een week later. Of is, is dan J ook carnaval? Juist. Maar goed, het is in de Sporthal Zandvoort op het uh, Duintjesveld. En het is vanaf. Half negen. Een entree is 2,99 euro. In de voorverkoop aan de zaal 4,99 euro. is een prijs, hè? Ja, ja. waar doe je het nog voor? Ja. 14 februari. Jess in Zandvoort met Marco Kegel in gebouwde krocht van half drie. Entree ja. 15 euro. Maar dat is een week later. Daarnaast is de Brandweer Zandvoort op zoek naar nieuwe enthousiaste vrijwilligers. Interesse? Kijk dan op... Ja, daar hebben ze behoefte aan. Hè, ja, tot, uh, want, uh, zonder die mensen kun ja, je ook niet. Ja. www.brandweer-zandvoort.nl-vacatures Nou ja, en elke di uh, dinsdag van de maand is er om half elf digitaal spreekuur bij Pluspunt. En dan kun je al je vragen over je iPad, tablet en smartphone, kun je daar vragen. Ja, en dat is een Vlemming staat, nummer 55. En elke vrijdag is een medische gymnastiek bij het pluspunt. van ja. kwart over negen tot kwart over tien, ook aan de Vleningstraat. Ja. En, en de herhaling Hier is een herhaald. Hoar met het op... NOS-journaal. Het Amerikaanse ministerie van Justitie begint een rechtszaak tegen de stad Ferguson. Het wil er op die manier voor zorgen dat het politiekorps snel hervormt. Uit onderzoek blijkt dat de grotendeels belangrijk.